Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Hetwiegepolder Zeeland wordt onder water gezet. Daar zijn VVD en PvdA het over eens geworden, zeggen bronnen in Den Haag. Met Vlaanderen is afgesproken dat de rivier De Schelde wordt uitgediept... om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken voor grote schepen. Door dat uitdiepen gaat natuurgebied verloren. En afgesproken is dat Hetwiegepolder onder water wordt gezet... om dat natuurgebied te vervangen. In Zeeland kwam daar verzet tegen. Het kabinet Rutte 1 zag er toen vanaf tot woede van Vlaanderen en de Europese Unie. Aan die ruzie lijkt nu een eind te zijn gekomen. Wanneer de polder onder water komt te staan is nog niet bekend. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten. Dat heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Honderdduizenden mensen zijn al weggetrokken uit angst voor de orkaan. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt...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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Oveugen, Peaceful Radio New Age muziekprogramma... hier op CFM Zandvoort. De eerste cd was van Nicolette Vojjet. De cd heet Being Here, gewoon op zijn gezellig Engels. Komt van het label VenuX Muziek. De volgende cd is van Jill Haley. Heeft het onder eigen beheer uitgebracht. De cd Zion and Brian's Kenyon Soundscapes... En een prachtig cd-boekje heeft ze erbij gedaan. Veel luisterplezier plezier voor de komende twee uur hier op CFM Zandvoort. Quiero decirte, Álvaro Alto, hombre arquitecto y valiente, finés varón plata y sangre, alma en flor del siglo XX, digo al temblor de mi tango que amo en tu arte diferente, lo mismo un vaso que un teatro. Que te sueñe en tu caliente poesía las estructuras vivientes guardando humano que alienta y procrea y quiere y puede alto que amplió espectro lleno de paz y canceles que se abren a las perspectivas donde tu amor resplandece En tu obra alto, querido Una mujer sensualmente Habla en palabras redondas Con divino idioma verde Así en laguitos vidriados Curvándose bellamente O en floreros de cristal pelvis en heupen, I'm not afraid to de gaviota, bendita, bendita, salve, salve, salve al baralto, querido, Inés Varón, lata y sangre. Altijd bijzondere muziek van Erik Berglund, Angel Chance van het label Phoenix Muziek, ons eigen Nederlandse New Age muzieklabel. We gaan naar de laatste track van dit eerste uur van Peaceful Radio 821... van de serie Music for Mother and Child, Tales of an Ocean... van de artiesten Hendrik Burk Abu en Klaus Tobbel, Sorensen... van het label Phoenix Muziek. Dat dus tot aan het nieuws informatie. Piesel Radio heeft een eigen website. Pieselradio.eu En daar vind je alle informatie over artiesten in de laatste nieuwtjes en de playlist niet te vergeten.